De Israëlische stad Tel Aviv werd voor de derde dag op rij bestookt vanuit de Gazastrook. Volgens Israël zijn de meeste raketten onschadelijk gemaakt door het raketafweersysteem. De luchtaanvallen op Gaza gaan intussen door. Politieagenten melden zich bijna drie keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. Dat meldt RTL Nieuws. Uit die cijfers blijkt dat 11 van de agenten op straat zich in de eerste vier maanden van dit jaar ziek melden.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 Pekswolle won van NAC Breda met 2-0. Ajax won ook met 2-0 van VVV. Heerenveen verloor van RKC, het werd 0-2. En Groningen AZ eindigde in 1-1. Het weer bewolkt en regenachtig bij 6 graden overdag. Eerst bewolkt met in het oosten regen en het westen af en toe zon. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NLS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Eén bijzonder nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand in een kamer die even in die kamer mag... maar reflecteren even tot zichzelf kan komen. En uh, ja, vanavond hebben we een uh, echte wereldburger. Een man die heeft gewoond in Moskou, in Berlijn, in Washington. Maar hij is weer een paar jaar terug in Amsterdam en niet voor een klusje, nee, voor een klus. Hij is namelijk de hoofdredacteur van de Volkskrant. Ik heb het over Philippe Remark... en die staat hier achter de deur van kamer 108. Ik klop op de deur. En het... Bijzonder goede avond. Patrick. ik ben Philippe. Dag Philippe. Hoe bevalt het hier in de kamer? Het is een prachtige kamer. Ja? Ja, je heb... kijkt heel mooi uit. En het is een mooie antresol, heeft hij. Een en, antresol... Uh... Volgens mij is het hier een HAO of iets dergelijks... of een hogeschool voor jongens of zoiets geweest. Dus misschien zat de hoofdmeester hier wel. Of zo. Heb je iets met hotels? Ja, ik vind hotels heerlijk, altijd. Uh, uh, anonimiteit die toch uh, uh, heel even je, je thuis is. Dat is uh, een fijne combinatie altijd. Kan je hier ook anoniem zijn? Ja, natuurlijk. Behal, ja, behalve wat jij er bent, dat is lastig natuurlijk. En wat gebeurt er als je anoniem bent? Mag je dan, ga je jezelf dan te buiten? In hotelkamers gaan mensen zich altijd erbuiten. Dan voelen ze zich uh, stoute jongetjes. En uh, kan er alles gebeuren. Het draagt ook een soort belofte in zich. Waar meestal helemaal niets mee gebeurt. Maar, Ik wou net zeggen, dat kan alle kanten op gaan dus, uh, vanavond. <laughs> Zo is het. <laughs> um, je had natuurlijk veel vaker in uh, hotelkamers uh, kunnen zitten. Zet maar even je koptelefoon op. Als je natuurlijk je eigenlijke dromen uh, achterna was gegaan. Luister maar. Oh Ja, nou, dit zijn de remarks. Ja, dit is een, met, uh, met jou op gitaar. Ja, dit is een bandje waar ik uh, in heb gespeeld uh, toen ik student was. Heel lang geleden. En uh, het was ontzettend leuk. We hebben heel veel bier gedronken en muziek gemaakt. En uh, we hebben geloof ik in totaal één keer opgetreden. Dus, uh, het was, uh, oh, dit is het enige optreden? Uh, nou, dit is waarschijnlijk van een of andere uh, oefensessie of zo. Een keer maar wou je rockster worden? Natuurlijk. En topvoetballer. En, uh, top en uh, zoals ieder uh, uh, kind wil je... En, en, en regisseur van films. Dat heb ik ook een tijdje heel graag gewild. Toneelspeler wilde ik ook worden. Toen ik een keer in schooltoneel had geschitterd. En dus dat soort dromen uh, heb ik allemaal gehad. In mijn maar is jeugd. allemaal voorgrond? Ja, maar ja zo, zo gaat het. Mijn zoontje heeft vandaag met 13-1 verloren. En hij droomt er ook van om in Oranje te spelen. Maar het is, ik bedoel... Uh... Ja, jij ja, ja, schrijft. Uh, je hebt lang geschreven als correspondent voor kranten. Uh, nu ben je dan de hoofddirecteur. Maar je bent niet uh, uh, uh, voetballer geworden. Of niet uh, de, de ster-gitarist van een beentje. Nee, dat moet je echt Of interviewer op tv bijvoorbeeld, of voor de radio. Ja, dan veronderstel je dat interviewer op het radio... dat je dan een grotere ster bent. Nee, dan nee, dan nee dat zeg ik niet. Nee, nee, nee. Ik ben onderdanig aan jou natuurlijk, <laughs> en zeker vanavond. Nee, maar uh, luister, ik, ik heb uh, uh, met al die dromen... die heeft iedereen volgens mij. En één voor één worden ze onmogelijk. Want op je veertiende kan je al geen concertpianist meer worden. En, uh, en eigenlijk ook al geen topvoetballer meer. En vervolgens uh, lukt het niet om toneelspeler te worden. Dat gaat één voor één sneuvelen ze En ik weet nog dat ik op wandelvakantie in de Pyreneeën was. En toen in uh, oude Le Monde lazen we dat een jongen van 17 Wimbledon had gewonnen. Een Duitser. Uh, en er en, ging een schok door me heen dacht ik zie je. Dus nu zijn mensen die jonger zijn dan ik, één jaar jonger toen... die winnen al Wimbledon. Dus dat, ook dat is een station dat alweer gepasseerd is. Goed, dat, dat is voor, voor, tot zover de jeugddroom. Maar ik las ontzettend veel de krant al die jaren vanaf mijn 14e... En, uh, toen ik dus, en ik studeerde Russisch. En dat ging eigenlijk nergens speciaal naartoe. En toen dacht ik, ja, als ik zo ontzettend veel de krant lees... waarom probeer ik niet uh, zelf deel van die wereld te worden? Want ik heb er zo'n plezier in. En probeer zelf voor de krant te schrijven. Dus maar het waarom... is heel, van heel natuurlijk gegaan. Maar waarom je, heb je zo snel uh, afscheid genomen... van uh, een bestaan in de schijnwerpers? Nou, omdat je voor een bestaan in de schijnwerpers... dacht ik toen nog, uh, iets moet kunnen... En als je dat niet kunt, dan uh, moet je je verzoenen met een uh, bestaande uh, anonimiteit. Ik weet niet of dat heel erg is. Maar, uh, en, en bovendien schijnwerpers, dat, dat is toch ook maar betrekkelijk hoe leuk dat is. Nou ja, maar er zijn toch genoeg mensen in de schijnwerpers die helemaal niets kunnen? Ja, nou dat is, dat is eigenlijk recentelijk natuurlijk nog de grote kunst verheven. Uh, maar dat was toen nog niet. Toen, toen, toen, in ieder geval, ik vermoedde dat je echt iets moest kunnen dan. Was het moeilijk voor jou om daar afscheid van te nemen? Want het feit dat je niet de, de ster voetballer of de uh, ster gitarist zou worden? Wel, nee. Uh, kijk, je merkt gewoon heel snel dat een ander het beter kan. Of dat je eigenlijk te lui bent om echt lang op die gitaar te oefenen. En uh, daar, daar kan je wel teleurgesteld over zijn. Maar als je jong bent, zijn er zoveel leuke dingen en impulsen... waar je wel plezier aan hebt dat je daar niet te lang bij stilstaat. Of kan je er gewoon niet tegen dat een ander het beter kan? Nee, daar kan ik heel goed tegen. Natuurlijk. Er zijn altijd anderen die het beter doen. En dat geeft toch niet? Het geheim van het leven is om er plezier in te hebben wat je doet. En daar heb ik echt enorm veel van gehad, plezier. Maar hoe was jouw... Hoe lang heb, je, hoe lang heb jij dit beentje gehad, de remarks? Nou, ik geloof dat het een jaar of anderhalf jaar heeft geduurd. En, uh, we oefenden in een kelder van een uh, beddenzaak uh, in de Jan-Pieter Heijenstraat, hier in Amsterdam-West... En dan gingen we daarna een café Helmers drinken. Uh, Ongelooflijk hoeveel je de drank verstouwde... en dat toch nog niet van mijn fiets viel met die gitaar. Uh, maar dat was wel allemaal heel gezellig en leuk. Is, is dat ook het moment geweest waarop jouw vrouw... de beroemde columnist in de Volkskrant, mevrouw Witteman... op jou gevallen is, of was ze toen al veroverd? Uh, ze was toen nog niet, mijn uh, vriendin. Maar ik kende haar wel, want we kennen elkaar... van de middelbare schooltijd al. En uh, we hebben toen wel half verliefdheid gehad, maar pas veel later, of was op ons 24e of zo, uh, zijn we uh, echt bij elkaar gekomen. Maar was het ook dat je gitaar speelde en op podium wilde staan om uh, indruk te nou, maken op vrouwen? Nou, uh, het heeft haar altijd heel erg uh, uh, ontroerd en indruk op haar gemaakt. Dat ik uh, voor haar zong met de gitaar erbij. Ik zing een beetje vals. Dus ik mocht in dat, dat bandje ook, uh, op een gegeven moment mocht ik geen achtergrondkoortjes meer meezingen, want die moesten tweestemmig. En ik begrijp het heel goed. Want ik, ik heb wel een muzikaal gevoel, maar ik kan geen toon houden. Mis je het als je het dus zo hoort? kan ik niet zingen. Maar mis je het, het, nou, de, in het, het was ontzettend leuk. En, uh, maar joh, uh, ik, ik speel nog wel gitaar af en toe. Maar meer als niemand het hoort. En dan uh, zing ik er een beetje bij voor de maar kinderen. Maar jouw leven als uh, gitarist, was het een rock roll bestaan? Was het alleen maar uh, heel veel bier drinken? Of was het ook vrouwen versieren, uh, tv's uit, de, uh, uit hotelkamers gooien? Nee, het is altijd even van, van zo'n kelder in de Jan-Pieter-Heijenstraat... naar, naar het, uh, de high life is het wel uh, een behoorlijke afstand. Hoe heb je uiteindelijk uh, uh, mevrouw Witteman veroverd? Door gitaar te spelen voor haar en te zingen. Wat zong je? Uh, nou, ik weet het niet meer. Jawel, weet liedjes. je wel. Tuurlijk weet je dat nog. Uh, country liedjes of uh, dat soort dingen. Ah, je zong van. toch één nummer en toen dacht ze bij zichzelf... ja, dit is het. Ja, dat weet ik echt niet meer. Sorry. Hoe je dus moet het aan haar vragen. Ja? Ik zit mijn geheugen af te spuren, maar ja. Lou Reed, die zong ook altijd vals. Was mijn rechtvaardiging. Maar goed. Nou ja, dat is, uh, dat, dat is niet geworden uiteindelijk. Nou ja, dat is je ene grote liefde. En die andere grote liefde, die hebben we hier uh, op tafel liggen. De Volkskrant. Ja. Toch? Zeker. Ik mag dat toch wel Mooi bestempelen. Mooi ja, Ik mag dit toch wel bestempelen als uh, jouw tweede grote liefde. Natuurlijk. Oh, ik, le ja? ik leef voor en met haar. Hoe is hij uh, van deze zaterdag? Ja, ik ben heel blij, want uh, uh, we hebben een paar hele grote en aansprekende dingen erin. Goede interviews, goede verhalen... Uh, en uh, nou ja, dat, dat is altijd heel belangrijk, want op zaterdag verkopen we er veel meer in de losse verkoop dan uh, door de week. Dus het is wel een krant waar je, waar je een goede indruk mee wil maken. Mensen hebben ook veel meer tijd om te lezen. Het dus wordt er gemiddeld anderhalf uur of meer gelezen, iets meer dan anderhalf uur, uh, volgens onderzoek althans. Uh, terwijl het door de week natuurlijk veel sneller moet allemaal. En we bieden ook veel meer. We hebben een magazine, we hebben een heel uh, uh, pak uh, weekeinde katernen onder de naam v Weekeinde en, uh, en een dikke nieuwskrant met een katern vonk erin ook... door Kustaf Bessems gemaakt. Dus er is echt heel veel te lezen, heel veel verschillends. En uh, dat moet dus goed zijn. En daar moet je ook indruk mee maken. En ook in de kiosk. En we hebben uh, vandaag een interview met Tanja Nijmeijer. En ja, maar wacht even voordat we daar dieper op ingaan. Eventjes, uh, we hadden het over jouw grote liefde. Dat was, uh, is natuurlijk je vrouw. En dit is dan je tweede liefde. Wat, wat doet het je als je hem zo ziet? De Volkskrant. Hij ligt hier voor je. En je houdt daar, hem vast. Ja, ik ben daar altijd heel, heel erg blij mee. Want uh, uh, nog altijd. Ik, ik, vaak als ik ochtends uh, lees ik uh, de nieuwe krant. Ik zie natuurlijk wel dingen al de avond ervoor. Maar... Ik, de, de hele krant zie ik meestal op de iPad als eerst. Want die ligt naast mijn bed. En dan hoef ik niet helemaal naar beneden om de krant te halen. Maar als ik dan uiteindelijk daar ben en ik, en ik pak hem op... en ik voel hem in papier en ik uh, blader hem door... dan ben ik altijd heel erg uh, uh, blij, toch wel. Ja, zo'n ja, zo vrij dik pak papier met allemaal goede dingen erin. en. Maar vind je hem klein? Klein? Ja, nou ja, vroeger was het natuurlijk groot formaat. Ja, vroeger was het een hele lap papier. Maar ja. dat kun je je niet eens meer voorstellen dat hij zo was. En dat je zo, dat je zo moest zitten helemaal. Ja, de enige in, in Nederland die dat nog doet is de Telegraaf. Maar uh, ik vind het... Het, het was wennen dat, dat hij klein werd. Maar nu zou het echt heel raar zijn als hij weer groter zou zijn. Ik heb hem uh, natuurlijk buitengewoon goed gelezen. Ik, uh, ik lees hem meestal. En uh, zeker deze zaterdag, omdat ik wist dat jij mijn gast was. Uh, ik heb ervan genoten. Ik zal zo meteen ook vertellen waarom. Alleen de voorkant. Ik vind de voorkant niet mooi op zaterdag. Waarom niet? Ja, omdat het, het zijn, het, er staat niks. Er staat uh, uh, gelukkig één kolom van Arne Grunberg. Maar voor de rest is het allemaal... Het lijkt wel reclame. Ja, het is ook reclame in die zin. Dat we uh, op de, voor, op de voorpagina de voorkant? laten we zien wat je erin kunt krijgen. Maar dit is een krijgen. totaal andere voorkant dan op vrijdag uh, of maandag of woensdag. Wat, wat vind jij van de voorkant? nou Ik vind het natuurlijk goed, anders zouden we het zo niet doen. Kijk, wij, wij hebben heel lang, ook op, op zaterdag, hebben we uh, nog een artikel op de voorpagina gehad. En ook uh, nog kort geleden. Uh, maar we vinden toch dat uh, het belangrijk is om op zaterdag juist. Uh, uit te stralen, ook aan al die losse kopers. Er, je vindt heel veel in deze krant. En het is een, een echte zaterdagkrant... met een magazine erin, met interviews... met meer dan wat, in een, wat je in een normale krant aantreft. En die rijkdom kan je veel beter uh, tot uitdrukking brengen... in, in zo'n etalage waar foto's en teksten staan... dan wanneer je nog uh, zo'n ja, zo bescheten nieuwsartikeltje... daar in die schietsleuven hebt staan. En, uh, dus ik... ik uh, ik vind dit echt verreweg uh, de beste oplossing. Ik vind het echt mooi en, en, en ook interessant. Het, het, het nodigt je uit tot, tot lezen. En kijk, zodra je de eerste pagina overslaat... staan staat, uh, staat, er nieuwsartikelen en kan je beginnen met lezen. De column van Bert Wagendorp zeggen, Dan is daar Bert Wagendorp. Maar wat maakt deze kant. krant, de, de zaterdagkrant van uh, vandaag... Uh, bijzonder voor jou? Nou... In, we hebben uh, de top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Dat doen we elk jaar. En uh, dat is een heel speciale berekening. Uh, waar we proberen weet je, de schaduwmacht van Nederland, de elite, in kaart te brengen. Ja, de voorganger stond erin. Uh, ja, precies ja, ja, ja, ja. Ja, is, is burgemeester. Vierde geworden. of zo? Ja, nou hij staat redelijk onderaan, maar oh, toch maar wel. Nou, hoog wel? Uh, nou, uh, ja, ik sta er niet in. Hij, hij doet heel veel en uh, hij zit ook in veel. Uh, uh, hij doet veel nevenfuncties en veel maatschappelijke dingen... en hij is burgemeester van Hilversum. Dus da dan, dan kom je bij onze schaduw, uh, top 200, kom je daar al snel in. Uh, dus dat vind ik heel leuk dat we dat hebben. En uh, nou ja, wat ook wel uh, een, een, een, een uh, heel interessant ding is... vandaag is het interview met Tanja Nijmeijer. Daar, uh, uh, daar hebben wij eigenlijk als enige een echt groot interview met haar. Dus uh, uh, jongen die daar naartoe is gereisd naar Cuba heeft acht uur met haar gesproken. Die kende haar van vroeger, daarom had hij toegang tot haar. En uh, ja, die heeft echt een heel indringend portret van haar kunnen schilderen. Uh, ver van de verheerlijking waar, uh, waar media nu van beticht worden, want hij heeft haar heel kritisch ondervraagd. En, ja, het, is, het is een uh, vrouw die heel erg gelooft in uh, de zaken waar ze voor strijdt en heel erg het doel heilig te middelen. En hier op de voorpagina hebben we dus een foto... die op ons verzoek is gemaakt, daar in Cuba. En dat is echt een soort glamour-foto... waar een soort filmster staat ze erop. En ik heb dus nou ja, speciaal besloten... Om, om dan haar ergste uitspraak daar gewoon meteen naast te zetten... om dat contrast duidelijk te maken. van ja Ze, hè, ze wekt belangstelling als een soort uithangbord van die vark... Uh, het, het mooie gezicht van een guerrilla beweging en, en dan zegt ze, ja, vijanden die wij in handen krijgen... die executeren we eigenlijk meestal, want wat moet je anders met ze? Moet je ze soms onderwijzen? Nou, dat is zo'n schruwelijke zin. Uh, die doet denken aan alle doelheiligde middelen mensen in de 20 ste eeuw die we hebben gehad, van de RAF-terroristen tot de Stalinisten... Uh, ja, uh, toch een dwaalweg waar zo iemand op is beland. En dat, uh, ja, dat vind ik heel boeiend. Nou, jij zegt een zeer... Uh, het, het is inderdaad mooi geschilderd en uh, een zeer kritisch interview. Maar daaronder staat een interview van iemand die gegijzeld is... een paar maanden door Ja, dat hebben we de, er bewust uh, ook bij gezet. Om, uh, uh, dat maakte het, uh, maakt het voor mij heel confronterend. Maar juist zij werd daar weer niet mee geconfronteerd. Dat vond ik heel jammer. Ja, nou, maar de interviewer confronteerde haar met heel veel uh, misdaden... waar de vark van beschuldigd wordt. Ook specifieke zaken. En uh, ja, daar is ze heel... Uh, afhoudend. Ze ontkent dat. Of ze zegt, ja, daar, heb ik, daar heb ik geen kennis van, dus daar kan ik niks over zeggen. Dus ze ontwijkt dat een beetje. En, uh, uiteindelijk geeft ze wel alle redenen waarom uh, je, je moet doen in een oorlog... wat je moet doen volgens haar. Uh, dus ik vind het heel goed bij elkaar passen. Je ziet een slachtoffer van de Vark uh, aan, aan het woord. Die vertelt hoe verschrikkelijk die mensen zijn geweest in het kamp tegen hem. Dat is een Nederlandse man die acht maanden gijzelaar is geweest... van uh, die guerilla-beweging. En, uh, en je ziet haar, je, je hoort haar. En, en dat is een heel mooi contrast, vind ik. Waardoor ook nou ja, dat hele verwijt van, van verheerlijking uh, uh, van haar... of romantisering van, van deze rebel... Uh, ja, volgens mij absoluut niet, niet hierop van toepassing is. Dat vonden we ook wel belangrijk om... Uh, het interview zelf is al heel kritisch, maar we willen ook nog goed te tegenover zetten waarom... Ja, vooral dat andere waarom dat, dat, dat een vreselijke het, dat, beweging is. Die, die, die, die dubbelslag die jullie hier maken... dat vond ik echt uh, goed weergeven. Uh, het verhaal van Tanja Nijmaier. Maar je zegt van het eerste interview... trouw was je net iets voor. Ja, dus nee, dat, uh, dat moeten ze nageven. We hadden maandag... Uh, goed, dat was een uh, vrij korte interview. Wat dat je daar dan van? Ja, natuurlijk, want wij waren... Kijk, iedereen was probeerde haar... En nu komt er... Hoor je dat? Er komt een... Ambulance, ziekewagen, ja. ziekewagen. Ben je dan direct oh nieuws, nieuws, nieuws? <laughs> nee hoor. Nee? Amsterdam zijn zoveel ziekenwagens. Ah, Oké. Okay. Nee, ja, ik dacht misschien dacht je bijzelf al oh, kijken op teletext, op uh, Twitter, wat gebeurt er allemaal. Uh, nee, maar trouw we had. Hebben geen dus... krant morgen? Ja, maar je hebt natuurlijk het nieuws gaat altijd door. Ja, hè? dat is waar. En we website die natuurlijk het weekend altijd heel actief net is. Ik het zeggen. Uh, maar goed, je zei uh, je ja, je baalde best wel dat trouwen het eerder had. Uh, hoe voel je, je dan, uh, denk je dan jezelf... ah oh, shit, we zijn te laat? Ja. Natuurlijk. En, maar toen uiteindelijk bleek in de loop van de week... dat wij een veel indringender en dieper interview... of indringend wist je nog niet... maar wel een, een veel uitgebreider interview konden krijgen. En dat is toch nog heel interessant. Maar als je dan trouw ziet op maandag... en je ziet dat die een interview hebben... wat, wat gebeurt er dan met je? Nou ja, het is, is een beetje zoals in een sportwedstrijd. Dan denk je, verdomme, ze waren eerder. Maar goed, Trouw is een uh, krant die in ons bedrijf zit. En ook al heel lang. Ook in het vorige bedrijf waar ja, we in zaten. Het is om leuk. de hoek. Ik ken Willem Schoon, heel goed de hoofddirecteur. Dus het zijn ook een beetje onze vrienden. En ja, okay, uh, uh, dat gun je bent, ze ook ja, wel weer. Maar jij bent de hoofddirecteur van de Volkskrant. Jij moet zorgen dat jouw krant ja, uh, ja, het ah, eerste... Goed. En we strijden wel vaker om primeurs. En uh, soms win je er een en soms verlies je er een. En, en Trouw had uh, afgelopen donderdag wonnen ze ook een prijs. Beste Europese krant. Ja, daar heb ik Willem ook onmiddellijk opgebeld om hem te feliciteren. Zo gaat het wel. Maar... Waarom zijn zij de beste krant geworden? Nou, ze, ze hebben dat ingediend. En, uh, um, die krant ziet er heel mooi uit. Het is uh, een hele heldere, rustige krant. Met een heel duidelijke indeling. Ik denk dat bij ons gebeurt er meer. Maar uh, Trouw heeft een hele rustige aanpak van uh, hoe ze de dingen brengen. En dat, uh, en, en, en dat heeft ook zeker esthetiek. En dat heeft die jury volgens mij uh, daartoe bewogen. Ik moet er wel op eerlijk wijzen dat wij dit jaar niet hebben meegedaan met de prijs. We hebben niet ingezonden omdat wij de krant helemaal aan het restylen waren. En we waren niet op tijd klaar met die restyling om, om, in, om mee te dingen. Vorig jaar wel en het jaar daarvoor hebben we ook uh, vorig jaar tien prijzen. En, en het jaar daarvoor acht prijzen gewonnen. Dus we doen, we doen wel mee en volgend jaar gaan we... Maar zij hadden nu echt de algemeen overkoepelend prijs. En dat is echt wel uh, heel leuk voor trouw. En uh, is de restyling nu helemaal af? Kan je nu insturen? Nou, de uh, krant is een beetje uh, zoals een brug die je schildert. Uh, een grote brug dat je begint een helemaal over te maken. En dan, als, als je aan de overkant bent, moet je eigenlijk weer aan het begin beginnen. Dus uh, hij is nooit helemaal af. Maar uh, maar, we zijn wel uh, en nee, weggekomen. De krant is erg veranderd. Hè. We zijn twee jaar geleden... ja, jij bent twee jaar geleden aangesteld. Je ja. hebt er uh, veel aan gedaan. Nou, vlak daarvoor is het tabloid geworden. Dat is ja. echt een, een enorme verbetering geweest voor de Volkskrant. Omdat wij nu veel leuker uh, op die spreads... kan je heel leuk uh, accenten leggen en dingen mooi presenteren. Dus er het het wordt al vanzelf een soort levendige krant uh, van dat andere formaat. Zeker als je het goed aanpakt en dat wij onder de Als je zo leven. over kranten praat, moet er natuurlijk wel wat te drinken bij zijn. Want de kranten graag. maken dorst. Wat wil je graag drinken? Ik neem een biertje. Uh, ik wil graag whisky met ijs. Nou ja, dat kan. Uh, nou ja, en toen heb je... ik... Uh, uh, Jij zegt kranten moeten veranderen. een V. Uh, inge ingevoegd. Dat elke dag uh, een heel andere manier de lezer benadert. Dat je uit de krant kunt halen waar het gaat over de leuke dingen van het leven. Dus uh, kunst en media en... Uh, menselijk leven en uh, dat er heel anders opgemaakt is dan het eerste deel. Is. Uh, en dat, dat voeren we nu ook door in de zaterdagkrant. Maar het uh, grappige is, je zegt van ja, er moet veel veranderen in de krant. Er is ook al veel veranderd, maar uh, deze week werd ook bekend... dat uh, Rob Wijnberg weggaat bij de NRC Next. Hij was natuurlijk al geen hoofdredacteur meer van NRC Next. Ja. Maar hij, wordt nu ook, hij is ook geen columnist nu meer. Hij, is, hij heeft het daar echt gehad. Dat is ook een krant met veel verandering. En wat is daar misgegaan dan? Nou ja, wat daar is misgegaan... dat hij, uh, was natuurlijk een interessante benoeming bij Next... en hij heeft dat ook heel erg naar zijn hand gezet. Alleen uh, vonden de NRC-bazen dat uiteindelijk niet uh, uh, nieuwsig genoeg. Want hij, ja, hij is een filosoof en hij uh, heeft die krant steeds verder van het nieuws afgehaald. En uh, dat vonden zij niet goed. Uh, uiteindelijk, uh, uh, zoals uh, een van de mensen aan de top van NRC tegen mij zei... ja, mijn vrouw begon... Uh, ...zochtends naar de Volkskrant te grijpen... ...in plaats van naar Next. En dat vond hij een veegteken. Dat, uh, hij die wilde graag nieuws lezen. En wij zijn uh, wel heel vernieuwend geweest... ...in onze vormgeving en de manier waarop we presenteren... ...maar we zijn ook nog een echte nieuwskrant. Die zegt van, je, kunt, uh, je, kunt, je krijgt ook nog een volledig overzicht... ...die krijgt ook heel veel eigen nieuws van de krant. En Next was helemaal uh, in de uitleg en achtergrond gaan zitten. En uh, um, ja, niet, meer, niet meer die harte klop van, van de nieuwskrant hadden ze niet meer... En, nou ja, dat, dat vond uiteindelijk de leiding van NRC dat dat te weinig uh, was. En dan hebben ze dus een andere hoofddirecteur benoemd. Het is toch heel jammer? Want ik snapte dat, dat uh, NRC, ja, ja, wat mensen noemen toch uh, ook een beetje een stoffige krant... dat die juist met NRC Next kwamen, vond ik heel knap. Ja, dat was een goede operatie. Maar dat ze nu dan uh, langzaam weer teruggaan naar toch een, een nieuwsierkrant... denk ik bij mezelf, de zonde. Nou ja, het, het, het heel speciale van Next zou je daarmee weg kunnen halen. Maar goed, we moeten zien hoe het zich ontwikkelt. En, uh, uh, ben je jaloers op Next? Nou, kijk, toen het ontstond, uh, zeker. Want uh, ik vond dat in die tijd Volkskrant uh, um, wel een hele goede krant was... maar niet erg vernieuwend in... De manier waarop, ze, uh, hun, uh, waarop wij onze spullen brachten, aan de man brachten. Uh, ik dacht, je kan veel interessanter zijn voor lezers dan wij zijn. met hetzelfde materiaal wat we maken. En uh, Next heeft dat heel goed begrepen. En een tijd dat wij, dat wij ja, daar, daar uh, nog redelijk ouderwets in waren, hebben zij een heel vernieuwende krant gebracht. En, uh, ja, ook, uh, gewoon jullie een... zouden dat ook gaan doen. Jullie zouden de V maken. Maar uiteindelijk is dat een katern geworden. Uh, waarom hebben jullie niet durven doorzetten met een, uh, ja, een krant die iets. Nou ja, was. Uh, dat, ja, dat is uiteindelijk allemaal onder mijn voorganger uh, gebeurd... en gepland en weer misgegaan. Uh, ik, ik ben heel blij dat we uiteindelijk met onze eigen krant... Uh, vernieuwend en, en, en wat jeugdiger zijn geworden. Want uh, waarom zou je... Uh, kijk, voor NRC had het wel zin, want die hebben een avondkrant. En als je dan een, een soort franchise in de, in de ochtend brengt... daar kan je ons mee concurreren en daar kan je heel anders mee zijn dan, dan je... Maar, maar, maar wij, ik, ik, ik zou het onzinnig vinden als wij naast onze eigen krant... Een, een, een jeugdkrant gaan uitbrengen. Je moet gewoon een hele goede krant maken voor, voor jonge mensen en voor oude mensen. En ik denk ook dat het verschil helemaal niet zo groot is. Want uh, jeugdgelezers lezers die willen ook graag uh, echt goede journalistiek hebben. Die willen, die willen graag weten wat ze ergens van moeten vinden. Die willen nuances zien. En, en waarom goeie... zouden die alleen maar op een soort vlotte toon moeten worden Proost. toegesproken? En uh, goede columnisten. Dus maakte Rob Wijnberg uh, bij de Volkskrant een kans... Je bent heel lang stil. Ben je zo lang aan het nadenken over Rob Wijnberg? Nee, ik ben aan het nadenken over wat je me hebt ingeschoven. Ik weet het niet. Dit uh, is uh, Johnny Walker Red Label. Is je het shampoo in. Dat meen je niet. Ja. Wat, uh, echt waar? Ja, echt waar. Proef het maar niet. Oh, wat een smerige truc. Wat een smerige... Wat zei, jij zei het nog. Hotelkamers. Alles kan hier misgaan, Oh, wat erg. Dat heb jij gedaan, toch? Nee. Nee, nee, nee, ik zou gek zijn. Nee, absoluut niet. Echt, nee. Dat, zo ben ik zeker niet. Nee, dat... Uh, ik heb Misschien ook, is dit een. een ah, dat is de voorganger geweest. Misschien echt? is dit een practical joke van nee, uh, degene die jij vorige week hebt geïnterviewd. Nee, wie ook wie niet? was dat? Nee, nee, nee, nee, want hier hebben nog wel andere mensen in deze kamer gezeten. En die hebben gewoon daar shampoo in gedouwd dan. Gatver. <laughs> maar, maar is dit een erkende hotelgrap? Ik heb hem nog nooit nee, meegemaakt. Nee, ik heb hem nog, ook nog nooit meegemaakt. Maar deze vind ik, maar wat kan ik je dan nu aanbieden? Want ik durf nou niks meer open te maken. Wil je een biertje ik anders? Vertrouw, ik, vertrouw die, ik vertrouw die flesjes niet nee, meer. Nee, die hoor. zou ik ook niet meer vertrouwen. Geef mij maar een biertje. Daar kunnen ze oh, niet mee knoeien Oh, ik kan zo meteen wel even. De. Nee, wat erg? Wat smerig? <laughs> Gadverdamme! Ik zat uit te kijken. Ik dacht: nee, vind je. Ik je krijg echt een vieze mond. Ik dacht: heb je het nou over Rob Wijnberg? Ja, kijk, je denkt toch als je. Oh. live geïnterviewd wordt. Ik vind Wijnberg een ontzettend oh. goede schrijver. Dus oh, ik zou is echt nooit Oh, wat erg. Maar, nee, sorry, uh, mijn excuus. Nee, dat is niet. Uh, uh, ik, ik zou. Uh... Wil je je mond even spoelen bij de wasbak? Nou, het gaat wel. Ik heb wel een gespoeld met de waterflessie. Mm. En ga ik toch je oude uitzending eens terugluisteren. Uh, Slechte reclame of is het met voor elke het, het jou gebeurt? Nee, ja, dat is nog nooit gebeurd. Nee, echt absoluut niet. Nee, want Ik ben altijd heel trots dat mijn gasten hier zijn. En die moet je goed verzorgen, dus die krijgen... Ja. Ja. Dus we kunnen vast dat het College Hotel heel mooi is... maar dat ze wel shampoo in hun whiskyflesjes hebben. Gadverdamme! Hoe kan ik dit goed maken? Nou, geef me de rest van de uitzending om reclame voor de Volkskrant te maken. Rob Wijnberg, daar hadden we het over. <laughs> ja, dan moeten we het natuurlijk niet. Maar goed, ja... Uh, Zou hij ja. goed bij de Volkskrant passen? Nou, hij schrijft ontzettend leuk en uh, toegankelijk... Uh, over ingewikkelde dingen en dat en is wat, scherp. Wij, wat wij, en scherp. En dat is wat wij ook heel goed doen. Dus we hebben ook hele goede mensen uh, en columnisten. We hebben Shaila Sietelsing, Singh, we hebben Bert Wagendorp, uh, Peter Middendorp. Ik ben grote fan en, van Bert Wagendorp. Jij uh, uh, is dus, ook dus, hier te gast geweest. Dus, dus uh, wat dat betreft... Uh, maar uh, ik vind Wijnberg ook erg goed, hoor. Ik uh, ga het proberen goed te maken door voor jou een, uh, een mooie plaat te draaien. En dit is een plaat van iemand die is niet heel erg bekend in Nederland. Tenminste, te weinig mensen kennen hem, vind ik. Uh, en hij is toch al twee of drie keer eerder aan bod geweest in de overnachting. Uh, Alex Roeka. Ik weet niet of, uh, of jij hem kent. Ik ken hem heel klein beetje, maar heel weinig. Hij heeft een uh, setje koptelefoon op. Uh, hij heeft uh, uh, een nummer geschreven en dat heet de krant van vandaag. En zo gaat dat door, en zo gaat dat door, en zo gaat dat door, en zo gaat dat door, in de krant van vandaag heeft een belangrijk Heeft hem met een knippel vrijgesproken En de advocaat boezien Nooit is het anders geweest. Ja, dit was uh, Alex Roeka met de krant van vandaag. Uh, speciaal voor de hoofdredacteur uh, Philippe Remarque van uh, de Volkskrant. Goed gekozen, nummer? Ja, nou ja, hij zegt het gaat maar door en zo. Een soort, ik uh, uh, begrijp dat de eeuwige stroom van het nieuws... en ellendige berichten die je krijgt en zo. Maar uh, ja, ik... Ik zie het niet zo. Het nieuws gaat altijd door. Maar eh, ik word altijd heel blij van een krant. Ook, ook als het niet mijn eigen krant is. Omdat er zoveel interessante dingen in staan. Ja, maar ik, ik zei al, het, was een, het is een mooi exemplaar geworden. De zaterd zaterdagkrant van vandaag. Uh, interview met Tanja Nijmaier. Interview met uh, Diederik Samson. Ik hou van uh, interviews. Er stond een goed interview in met uh, Tyler Hamilton, de, ja, de wielrenner. En dan in, uh, werd ik in, in, in de magazine nog verwend... Uh, door een uh, interview van Arjen Lubach met Carice van Houten. Ja, ik, uh, ik, ik was enorm... Uh, ik was gefascineerd door de krant. Los nog van de columnisten, uh, zeker Bert Wagendorp hebben we al genoemd, maar uh, de belangrijkste column was van Frank Kalsove. Daar komt hij en Absoluut. die wil ik toch even voorlezen. Uh, namelijk en daardoor kwam ik ook aan deze plaat. Deem ook een beetje denken aan jouw beentje, de remarks. Uh, oh, ik word daar geklopt. Ja, doe jij maar open. open Dan ga ik uh, even Frank erbij pakken. Dank u wel. Weet u zeker dat het whisky is? <laughs> bourbon. Dat vind ik heerlijk. Dank u wel. Ja, dit ruikt echt naar bourbon. Heel goed. Dank u wel. Hoe is het met je smaak? Dit is echt bourbon. Dit kan ik ja. veilig drinken. Je moet even goede smaak hebben voordat ik... Oh, voordat ik dit ga voorlezen. He? Goed. Komt-ie. Uh, het gaat namelijk uh, over, uh, over zijn kijk op de krant... en dan vooral de krant van, uh, uh, van gisteren, de Vrijdagkrant. Aanleiding is de Vrijdagkrant. Hier is journalistiek niks mis mee. Maar van de opeenvolging van koppen en artikelen... zou een mens in een depressie kunnen geraken. En dan begint hij met de opzomming. De opening van de krant. Crisis slaat toe bij 45-plussers. Even verderop. Verhuurders van kamers voor studenten zwaar, gestroffen. zwaar getroffen. Dan nog verder. De triple dip lijkt onvermijdelijk. Vervolgens. Wie aftrek wil moet nieuwe hypotheek direct gaan aflossen. Nog verder, meer een deel ouderen zonder AWBZ. En dan nog, SNS Reaal schrapt meer banen. En qua sfeer schrijft hij, gruwelijk toepasselijk... niet verplicht trein uit bij zelfmoord. De krant tekent de sfeer in Nederland. En ik zeg u dat die onterecht is. We zijn aan het doorslaan in ons pessimisme... Ik zeg niet dat de losse waarnemingen onjuist zijn. Ik zeg dat het beeld dat eruit oprijst onvolledig en onjuist is. Ja, fantastisch toch? Want uh, vooral omdat uh, Frank daarna uh, acht redenen geeft. Uh, acht goede redenen om optimistisch te zijn. Maar die vrijdagkrant is jouw krant. Ja, nee, ik zal je precies vertellen hoe dat gegaan is. Ik heb het ook vandaag uh, aan uh, Frank gemaild. Dat wij donderdagochtend, uh, om half elf hebben we altijd de ochtendvergadering... dan uh, alle Chef zit erbij en dan gaan we kijken wat gaan we morgen doen. Dat vind ik altijd het leukste moment van mijn dag. En uh, toen kwam dit allemaal voorbij en toen zei ik zelf ook, precies zoals Frank van... Tjonge jongen, wat een kommer en kwel. En uh, ja, dit zijn de nieuwe CBS-cijfers. Kunnen we niet uh, op een of andere manier wat lichtpuntjes uh, benadrukken? Kijken, hoe, hoe komen we weer uit deze crisis? Maar uh, onze chef Economie zei... Ja, maar laten we wel eerst even goed de feiten op een rijtje zetten. En, uh, en, en hè, we moeten het echt goed uitsplitsen wat er allemaal aan de hand is. En uh, nou ja, er waren uiteindelijk weinig lichtpuntjes in. Maar ik was dus heel blij dat Frank Kalshoven... die echt al heel lang een zeer goed gelezen en invloedrijke column heeft... in onze zaterdagkrant, uh, een econoom... dat, dat hij uh, precies deed wat ik wilde... Uh, maar wat ik niet in de vrijdagkrant voor elkaar kreeg... Uh, namelijk uh, ja, maar jij even hele... verder kijken dan deze nee, onmiddellijke goed, crisis. Jij en... hebt op vrijdag een hele krant, uh, waarschijnlijk ja, maar een maar pagina van uh, uh, en de de hij schrijft erin. in één kolom gewoon eventjes wel dat optimisme. Waarom krijg jij dat in de vrijdagkrant niet nou, ja, om de, uh, nou, Omdat we ook uh, de plicht hebben om te verslaan wat die cijfers zeggen. En, en, en je, je kunt uit de, de onmiddellijke cijfers... Ja, moet je dit allemaal vaststellen, en er zijn veel crisisberichten... Maar ik vind het ook wel de taak van de krant om verder te kijken. Om daar overheen te stappen. En uh, nou, dus ik ben dus heel blij dat het op deze manier uh, toch gelukt is. Ja, ja, maar en we uh, gaan dat ook de, nog uitwerken. Dit is dag, de, dit is de dag daarna, Dus mensen zijn waarschijnlijk van vrijdag op zaterdag depressief in slaap gevallen. Nee, want er stond ook heel veel leuks in onze vrijdagkrant. Bijvoorbeeld dan? hoe je 3D kunt printen. Maar goed, uh, jullie staan bij geen stel bekend als de azijnbode. Dat komt waarschijnlijk door die vrijdagkrant. Baal je daarvan? Nee, dat komt niet door de Vrijdagkranten. Dat komt omdat wij in het verleden heel kritisch schreven altijd. En, uh, en soms ook nog wel een beetje vooringenomen. En toen hebben we de naam gekregen een zure krant te zijn. Maar dat is uh, echt allang verouderd. We hebben nu een uh, bepaald optimistische en, en, en, uh, en ook wel... Uh, vrolijke toonzetting, vaak, ja. in een manier waarop we dingen verstaan waarom Maar ja, ik ga, de, niet, ik ga er niet vrede... omheen lopen. Nee, maar als, als, als CBS zegt, er uh, komt een triple dip uh, recessie aan... Dan ga, dan ga ik dat niet uit de krant houden omdat, omdat ik vrolijk wil zijn geforceerd. Je en... moet de waarheid uh, verslaan. Maar uh, gooi dan zo'n zo zo zo verhaal, want ik heb het ook gelezen... over, dat, uh, uh, uh, over die uh, niet verplichte trein uit bij zelfmoord. Gooi dat dan uh, een week later. Uh, dat vond ik een heel uh, boeiend verhaal. Ja, super boeiend verhaal, maar echt totaal depressief ook. Nee, uh, goed. Soms uh, het is het een soort schilderij waar je voor staat, zo'n krant. En soms valt het, valt het, uh, zijn er wat veel donkere tonen en soms zijn er iets te lichte tonen. En je probeert altijd een goede mix aan te brengen. Maar er zijn wel eens uitschieters naar de een of andere kant. En dit was, dit was inderdaad een beetje een opeenvolging. Goed, dat is ook een beetje toeval. Maar ben je zelf een optimistisch mens? Ja, zie je. Ja? Ja. Ja, omdat ik... Uh, uh, ik ben... Ik ben tamelijk vrolijk en ik, ik heb altijd zoveel dingen op een dag waar ik uh, blij van word en, uh, da, ja, en dat, op een of manier wil ik dat ook graag overbrengen, ook in hoe ik altijd geschreven heb als journalist heb ik dat denk ik ook wel kunnen doen uh, ik, ik amuseer me met veel dingen ik, ik zie vaak de humor van dingen in en, uh, ja, Het is heel leuk als een krant dat ook een beetje kan overbrengen. Hè? In te midden van alle ellende die er onvermijdelijk in staat. Want nou, uh, ik Het is hoop onze core het. business hè? geen nieuws. Goed nieuws is geen nieuws, zeggen ze altijd in, de, in, in, in onze instellingen. Maar jullie zijn geen azijnbodem meer? Uh, nee, alleen maar. ik, ik neem geen uit champagne uit. meer in whiskyflesjes. Uh, champagne in, uh, in, in, in, in, in whiskyflesjes. Jullie, whisky <tomst> jullie zijn echt goede whisky. <tomst> Precies, waar, waar mensen van nog lang aan denken. Zet dan je koptelefoon maar op, eh, eventjes. Want ja, ik wil toch iets laten horen waar je ook eh, optimistisch van wordt. Ik geloof dat we de promis van onze fundering kunnen houden. Het idee dat als je wil werken, het is niet zwaar wie je bent. Of waar je komt. Of wat je als Of waar je liefde. Het is niet zwaar of je zwart of wijk. Of een Of een Of Native American. Of jong. Of oud. Of rijk. Of een poort. Able, disabled, gay of straight. You can make it here in America, if you're willing to try. Fantastisch, de overwinningsspeech van Obama voor Philippe Remarque. Die ooit gezegd heeft, een speech van Obama is beter dan een orgasme. Eh, beter dan seks, heb ik gezegd. Ik zei dat een keer voor de grap tegen mijn vrouw... toen ik weer een toespraak van had gehoord voor verkiezingen uh, vier jaar geleden... En ik belde met haar en uh, ik was ergens in Amerika en zei uh, thuis in uh, Washington. En, uh, en toen zei ze, dat, moet je, dat zou je nou eens in de krant moeten zetten. Dat durf je vast niet. En uh, nou ja, dat liep me uitdagen. Dus ik heb dat toen ook in de krant gezet. Wel in een soort persoonlijke column. En er ook wel meteen bij gezegd van dat mensen zich erg laten meeslepen door hem. En, uh, uh, en, en dat je dat ook moet relativeren. Maar uh, ja het was de eerste keer dat, dat hij echt met zijn volle kracht van zijn retorica uh, op mij losliet... Uh, was ik zelf ook zeer gegrepen uh, in dat betoog. En, uh, hij tilt je echt op, neemt je mee en je... En je... Je dobbert echt op zijn golf en uh, dat, dat is echt heel knap. En uh, inmiddels is het wel ook alweer een beetje uitgesleten en, en als het vaak vertoond dat? wordt, wordt het minder krachtig, vind ik. Ja, en, maar als je dit hoort, als je dit op je koptelefoon hoort, dat Ik vind het toch? fantastisch, maar deze zin heb ik uh, in, deze, in verschillende varianten al twintig keer gehoord. Dus, en, en het is wel nog steeds zijn grote belofte, die ook in zijn persoon... Uh, belichaamd is, van, uh, dat hij over tegenstellingen heen gaat... dat hij uh, niet uitmaakt wie je bent, maar dat je allemaal een Amerikaan bent... dat je iets van je leven kunt maken. Dat is fantastisch. Uh, maar hij is ook uh, al met al in deze eerste vier jaar... natuurlijk een hele gewone politicus ja, gebleken... die nee. niet alles voor elkaar krijgt. Laten, we, nou niet allemaal meer, downplayen. Laten we dat optimisme even, dat... vasthouden, Philippe. Maar... Uh, uh, <laughs> hij is optimistisch uh, uh, president van Amerika... Uh, wat kan jij van hem leren als hoofdredacteur voor de Volkskrant? Wat, uh... Nou, dat het overbrengen van een gevoel, uh, van, van een levenshouding en een wil om iets goed te doen, of iets uh, op een bepaalde manier uh, uh, nou ja, iets, positieve elementen te zien in je leven, van een land of, of van een situatie. Uh, als je dat kan overbrengen, dat gevoel, dan ben je heel krachtig. Dat is gebleken. Want he, dit, dit is een heel onwaarschijnlijke opkomst geweest van Obama. Dat is nee, een neem, die helemaal jou, buiten he? het... Nee, nee, het gaat even over jou. toch al die Wat mensen je... kon, kon, kon meenemen. Nou, en dat, dat heb... kan je ervan leren. Ja, maar hoe doe jij dat bij de Volkskrant als hoofdredacteur? Nou, wij probeer, ik probeer heel erg met, met die krant een soort uh, ook, ook pakkend te zijn. En, uh, en ook... Uh, te zeggen over, he, oké, okay, het nieuws, uh, we, we spitten het helemaal uit. Uh, alles wat ook slecht is en alles wat misgaat. Mensen die in de verdrukking zijn, uh, mensen die slechte dingen doen. Het staat allemaal in onze krant. Maar uh, we proberen het je ook te laten begrijpen. Het helder te maken. En, en, proberen je, en je kan er ook af en toe om lachen. En, en uh, je hoeft er niet aan kapot te gaan. Uh, het leven heeft ook zijn leuke kant En dat proberen we uit te stralen. Ja, maar dat moet jij en, en, overbrengen aan je, aan je personeel. Aan je redacteuren. Ja, nou ja, hoe dat, doe je dat? Praten. Ja? Ja, ja tuurlijk. Uh, wij, wij, wij praten heel veel over hoe we de krant gaan maken. En uh, dat is echt het allerleukste om te doen. En, Wat is jouw kracht als hoofdredacteur? Oh, dat moet je echt een andere vragen Ja, kom op. Dat is een laf antwoord. Hè? Maar uh, nou ja, ik denk dat, dat ik wel een heel sterk gevoel heb om, vanuit... Ik denk sterk vanuit de lezer. En dat heb ik als, als schrijvend journalist ook altijd gehad. Ik dacht van, hoe ga je nou zo'n artikel lezen? Wat is nou leuk om mee te beginnen? Hoe, hoe pak je nou, uh, hoe word je nou gegrepen? En ik heb zelf, dus mijn hele jeugd lang en daarna kranten gelezen... en altijd gekeken, wie grijpt mij nou, waarmee? Nou, met een beetje humor, met een, met een goed pakkend beeld, met helder schrijven. En ik heb geprobeerd me dat eigen te maken. En als ik nu een krant maak... Uh, denk ik dat moet precies op diezelfde manier gebeuren. En, en, dat, en gelukkig hebben we heel veel goede mensen bij de volksland... Maar hoe maak jij die kunnen. goede mensen nog beter? Nou, door ze, uh, door ze nog meer in die richting te duwen... en zeggen, dit is goed, dit is, wat je nu te pakken hebt is goed. Dit, dit moeten we nog meer doen, door dat ook groot te brengen. Uh, dat naar voren te halen, door, door mensen die, die misschien nog niet helemaal beheersen... er dat bij te brengen. En dat, dat proberen wij allemaal. En, uh, ik denk dat de krant echt enorm uh, is opgeknapt... Uh, in schrijfstijl, in presentatie... en dat, dat we daar echt beter in zijn geworden. Moderne krant geworden. Uh, ja, ja. Ja. ja, en dat, is, dat ligt echt absoluut niet alleen aan mij. Want het was, de grootste beslissing is voor mijn hoofdredacteurschap... Uh, vlak voor uh, gevallen om op tabloid te gaan... en, en de krant daardoor aansprekender te maken. Dat is de basis. waar Ik kwam in een gespreidbedje wat dat betreft. Maar goed, wat, maar wat maakt maar, jou voor de Volkskrant? Wat maakt jou geschikt voor deze baan? Mm. Nou ja, ik denk wel precies dat... Uh, kijk, Volkskrant is een kwaliteitskrant... Hè, waar, je, waar we de diepte in gaan, alle nuances tonen... En, en, en ook moeilijke dingen behandelen en uitgebreid... maar het is een toegankelijke kwaliteitskrant. Hij, je kan hem makkelijk begrijpen. Hij legt de drempel maakt die lager om dingen te nemen, hè? dus het is ook een maak... lekkere krant. Wat en waarom jou is dat? De... En, en, en, en, nou, en, da en daarom uh, kan ik dat goed doen, want ik heb daar altijd wel een gevoel voor gehad, volgens mij. Ja. Voor wat wat lekker is in een krant en wat je leuk vindt om te lezen. Dan moet je ook geen taboes in hebben. Dus als jij uh, berichtjes als jij bepaalde onderwerpen leuk vindt... Eh, maar ja, eigenlijk vind je dat een nette krant daar geen aandacht mee zet... dat is gewoon onzin. Je moet alles op een goede manier doen... maar je moet alles doen wat leuk is. Wat, wat, wat, wat, maakt, ik, ik, wat maakt jouw vak zo leuk dan? Ja. Wat, wat wa, waar, is het mooie aan Volkskrant hoofdredacteur zijn? De krant is uh, gewoon het mooiste dat er is. Ik ben al een hele leven verliefd op, op kranten op kranten lezen. Ik heb het overigens de liefde geleerd door NRC Handelsblad te lezen. Dat is ook nogal grappig, want dat las, las ik thuis... Maar uh, en, uh, ik, ik vind dat zo ontzettend fijn om kranten te lezen... dat uh, ik volgens geleerd heb om het te maken, om het te schrijven... en, uh, en om het ook goed te maken en om altijd in mezelf die lezer terug te halen. Bij alle beslissingen die ik neem, denk ik... ja, maar hoe is het nou als je morgen de krant openslaat... Uh, en je weet helemaal niks daarom van al deze gesprekken de die we hebben? Nou ja, daarom kan ik het de baas zijn. Er zijn een heleboel goede mensen bij ons, hoor. Dus ik, als, ik, als ik hier zo direct onder die ziekenwagen loop... die net langs reed, dan uh, is die krant precies even goed. Want ik heb een uitstekende Maar jij wilde de Klok. Ja, ik Ja, nou, ik vond dat de krant uh, niet alles... niet zijn volledige potentieel uh, aan de lezer duidelijk maakte. Ik vond dat hij een beetje ouderwets was. Ik vond dat hij lekkerder kon, beter. Uh, ook wel genuanceerder. Meer, Het was minder, tijd ik, voor jou. Nou, nou ja, ik... Ik had wel iets toe te voegen, denk ik, maar uh, nou ja, dat zijn Waarom er Waarom ben je zo heel... bescheiden? Nou, omdat ik, ik, ik vind dat de krant moet spreken. En, en uh, er zijn een heleboel mensen die die krant goed maken. Dat ben ik zeker niet alleen. En, uh, dus bescheidenheid is zeggen, gepast. Dit is gewoon gepast. Oh, oh. Dit, dit is niet het product van één iemand. Nee, maar je, je, je hebt het met zijn een heel als een verzameling NRC. creatieve mensen. Als ik die niet Eens. zou hebben, zou, zou het niks zijn. Uh, je hebt het gehad over de NRC. Uh, Peter van der Meers, de hoofdredacteur daar die is ook het gezicht van de krant, die, gaat heel, die, die komt vaak, die treedt naar buiten. Jij hebt dat veel minder. Nou, kijk, ik vind dat uh, het echte visitekaartje van de Volkskrant moet niet ik zijn. Dat moet de krant zijn, die elke ochtend uitkomt. En, en alle andere elektronische vormen, ook gedurende de dag. Dat is de Volkskrant. En... en uh, om, om zo'n heel erg gezicht enorm te etaleren op televisie en zo... ik denk, nee, de krant moet wat dat betreft voor zichzelf spreken. Maar goed, ik ben ook uh, regelmatig uh, bij de wereld draait door... een bepaalde witte man, ik doe het wel. Maar, maar ik zeg ook heel vaak nee als ik een vraag krijg... omdat ik, uh, ja, je moet ook niet te vaak op televisie komen. Maar jij wilde het ook graag, hè? Jij wilde echt graag hoofdredacteur van de Volkskrant worden. Ik wilde heel... Kijk, even altijd... Ik heb, altijd, wat is, wat ik heb twintig jaar geschreven Maar wat als, is die ambitie? Nou, waar komt dat vandaan? Nou, ik dacht gewoon, we hebben zoveel leuke dingen in huis... maar we brengen het niet goed genoeg. We, we, we kunnen dit leuker maken. Die krant kan leuker en hij kan, hij kan beter. En uh, nou ja, dat, is gewoon, dat is mijn andere grote passie. Mijn ene grote passie was het schrijven. En het was een heerlijk om correspondent te zijn... overal op kosten van de baas de wereld te mogen verkennen... en, en daar leuke dingen over schrijven. Maar tegelijkertijd dacht ik, hey, dit kunnen we pakkender brengen. En, uh, nou ja, en uiteindelijk krijg je dan de kans om het te doen. Dat is heel, dat is heel leuk. En omdat je ambitieus bent. Nou ja, dat, dat, dat de hele tijd denkt als je de krant leest, dit kan beter en ik, ik zou dat misschien beter kunnen. Dat is natuurlijk een vorm van ambitie. Daarom, ja, daarom kom, je bovendrijven uiteindelijk. Was dat nou zo moeilijk om te zeggen? Nee, maar je hebt toch, je wilt toch niet beweren dat je nu iets uit me hebt getrokken? Nee, helemaal niet. He? Zo, maar, zo maar, gaat het, zo gaat het. Eerst zeg dingen. jij vijf keer van, ah, jammer, de krant maak ik niet alleen en het gaat om de, het gaat om lezen, Het gaat ja. toch ook om jou? Nou, ik zou jou wel eens aan het hoofd willen zien van zo'n redactie. Dat zijn hele eigenwijze mensen. En je bent extreem afhankelijk van hun creativiteit. Want ik kan niet alles zelf verzinnen. En het nieuws uh, dient zich aan via journalisten die zich ergens in, in, in verdiepen en zo. Dat is een heel raar autonoom proces. Een soort levend organisme waar je wel invloed op kan uitoefenen. Maar waar je ja, maar ook jij heel erg van afhankelijk bent. Gigant. Hm? Jij wil iets met die krant. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En jij kan precies zoals al die andere uh, redacteuren en schrijvers... autonoom zijn, maar jij vond dat niet genoeg. Nee, dat is waar. Je kunt heer en meester in je eigen artikel zijn, en dat is heerlijk... en dat is voor meesten ook genoeg. En het was voor mij was het ook genoeg geweest. Maar ik dacht, ik kan ook nog van de hele krant misschien iets moois maken... En, uh, met, met al die andere mensen samen. En dat, nou, Ik vind dat het heel aardig lukt nu. Dat is toch ook mooi? Ja, dat is geweldig. Dat is toch ook mooi dat het lukt? Ja, dat is fijn om te horen. Ja, ik kom wel eens iemand tegen die zegt... je krant is zoveel leuker en beter geworden. Ja, dat, dat, dat doet me natuurlijk echt deugd. Ja, dat is toch jouw hand? Ja, maar laten we het nou niet overdrijven. Nou ja, hé. Hey. He? Zonder, ik, nee, nee, ik zag, zonder ik, mensen die in de krant nee, nee, nee, nee ik, zat, ik zat even voetbal te kijken. Samenvatting van de ADO-PSV uh, uh, 1-6... En de, de trainer van de tegenpartij die zei van... ja, het is zo mooi om te zien hoe Van Bommel uh, heel PSV mee op sleeptouw nam. Ja, maar die zit wel in het veld. Hè? Dus uh, ik schrijf niet in de krant. Ja, maar jij staat wel... Dus ik ben meer de coach aan de zijlijn. Nou, ja, maar je staat ook midden tussen de mensen. Daar gaat het toch om? Nou, dankjewel. Het is fijn dat jij uh, zulke mooie voorstellingen van maakt. Nou ja, nee, het is je gunt. Maar goed. Uiteindelijk vind dus, ik waarom ik kan je gewoon... daar niet tegen? Nou, als dat omdat... gezegd wordt? Nou, omdat ik, omdat ik gewoon. Kijk, ik zie elke dag wie, wie die krant echt goed maken. En uh, ik kan er dus niet tegen dat jij doet alsof ik dat ben. Nee, want, maar want jij, dat ben ik niet. Maar, nee, jij zegt zelf van luister, afgelopen twee jaar heeft die krant een enorme uh, verandering doorgemaakt. Uh, ja, en nou, mensen daar, daar zien dat ook. Een, en daar... mensen zien dat ook. En mensen zeggen ook tegen je nou die krant is uh, veel leuker geworden en veel moderner geworden. Nou ja, dat kan je veel zeggen, maar jij stond aan het hoofd van, die, van het blad. Nee, daar heb ik wel iets mee te maken natuurlijk. Waarom waar die bescheidenheid? Wat is dat nou toch? Het, dat past gewoon. Ik vind dat de journalist ook een zekere bescheidenheid past. Want hij moet uiteindelijk het mooi presenteren en dat is een heel erg mooi vak en ambacht. Maar het zijn de gebeurtenissen en andere mensen die het doen en wiens, wiens handelingen je beschrijft. Dus je, ik heb dus ooit er past een zekere wat bescheidenheid. Ooit, ja, ja, maar goed, wat ik ooit heb geleerd is impact is vorm maal inhoud. Dus je kan een perfecte inhoud hebben, maar als de vorm kut is... Ja, ja, dat is, dat is absoluut ja, dat is grappig. Dat heb ik nooit gehoord, maar dat is precies hoe wij werken. Ja. Want je moet elke keer heel je erg nadenken over hoe je de inhoud brengt... en de, wat de vorm... En die is essentieel, want, want zonder goede vorm wordt de inhoud niet... Uh, blijkbaar was de inhoud van de volkskrant altijd op orde, maar de vorm niet. Nou, en jij hebt aan die, uh, aan die formule gesleuteld... waardoor de impact groter is geworden. Dat hoop ik. Je zegt het heel mooi. Goed, euh, dan durf ik ook bijna niet meer te zeggen dat je een hele goede plaat hebt uitgekozen. Nou, dat mag je echt. Oh, dat echt mag even. ik dan weer wel zeggen. <laughs> uh, nou, ik, zeg, ik zou zeggen, ik zet de koptelefoon op, maar leid hem even in. Wat, je, wat heb je voor ons uitgekozen? Ja, dit is uh, een plaat die, uh, waarvan ik altijd heb gezegd dat ik hem graag op mijn begrafenis wil horen. Dus mijn kinderen weten dat inmiddels. Uh, en uh, omdat het zo'n onvoorstelbaar vrolijke plaat is. En dat komt door. Uh, de prachtige walking bass erin... en door uh, de krankzinnige piano die overal doorheen uh, tingelt. En ik was in Detroit, waar de plaat is opgenomen. Het is een van de eerste Motown-hits. De eerste hit van Marvin Gaye, vroege jaren zestig. En is daar nu een museumpje gemaakt van uh, het huis waarin Motown is begonnen. En daar staat dus een stokoude zwarte vleugel... waar ik tegenaan geleund heb en die ik aan heb mogen raken... Uh, waar dit riedeltje op gespeeld is. En ik was heel ontroerd, want in Amerika is alles heel lelijk. De steden zijn lelijk, de, de stripmalls zijn lelijk... en je verlangt ontzettend naar een krom Europees straatje... als je er een jaar woont. Uh, maar die muziek uh, die is wat Amerika zo ontzettend belangrijk voor ons maakt. De hele de wieg van de popmuziek. Om, ja, omdat daar nou eenmaal zwarte mensen naartoe zijn gebracht... die, die in de kerk zijn, die gelovig zijn geworden, die muziek zijn gaan maken. En dit is eruit gekomen. Het uh, is, is uniek. En, en dat, dat is voor mij het geheim van Amerika. Voei lelijke steden waarin, waarin zulke belangrijke en prachtige muziek wordt gemaakt. Ja, als je het nog lang lult, dan kunnen we hem niet eens meer dragen. Nou, snel nou, draaien. Zet je koptelefoon op. Marvin Gaye. geëxalteerde vrolijkheid, dat is... Uh, Philippe Remarkt wilde dus zijn begrafenis. Wat te gek. Dan kan iedereen toch alleen maar vrolijk van zo'n begrafenis... Hele... vandaan komen. Ja. Mensen zijn blij misschien. Nou <laughs> als ja, en, en, en dan hoop ik dat ze denken... nou ja, die vent heeft kennelijk met het enige blijdschap geleefd. Want dat, dat vertegenwoordigt... dit nummer voor mij. Maar voordat je doodgaat... Ik word er nog gaat, steeds vrolijk van. Voordat, uh, voordat je doodgaat, wat moet er nog uh, gebeuren... in jouw uh, toch uh, ambitieuze leven? Nou... Niet zo heel veel meer, hoor. Ik, ik, ik, ik, ik ben heel erg blij met wat, wat, ik, wat ik heb gedaan. Ik heb de hele wereld over gereisd, veel geschreven. De krant is enorm interessant om dat uh, proberen beter te maken. En ja, wat, wat hierna je... komt, weet ik niet. Maar, ik, maar wat ik... wil je? Wat, zou je nou, wat is nou nog een droom van jou, Philippe? Hmm. Moet ik nu over een burgemeesterschap beginnen of zo? Van Hilversum, <laughs> de mooie heel Hilversum. Nee, nee, ik... ik, ik, ik, ik uh, ja, ik... Oeh, ik, ik kan echt niet verder kijken dan waar ik nu mee bezig ben. Ik wil dit echt heel erg goed doen, heel erg goed maken. En, uh, en dan misschien nog bassist bij Marvin Gaye worden, maar hij is al dood. Hij is al dood. <hums> uh, je draaide deze plaat waarschijnlijk ook voor je vrouw? Je kent hem ook heel goed, ja. Mevrouw Witteman, communist bij de Volkskrant. Ja zij, uh, ja, zij is mijn vrouw al veel langer dan ze communist bij de Volkskrant is. En, uh, ze is dat op een gegeven moment geworden en daar heel groot in geworden. Heel goed en, en, onze lezers zijn heel erg blij met haar. En dat is een rare situatie, want ik ben hoofdreacteur en zij een columniste. Maar het gaat vooralsnog goed. En waarom draai je deze plaat ook voor haar? Kan je dat nog heel even kort beschrijven dan? Oh, omdat ze... Of wordt het dan een veel Volkskrant Magazine interviewtje? Nee, nou ja, ik denk dat, ik, dat we hem samen misschien ooit voor het eerst gehoord hebben... toen we nog niet eens iets hadden, maar toen ik een LP van Marvin Gaye had gekregen van iemand... En dit op een plaatsspeler draaide. Dit is jullie nummer? Een beetje. Oh ja, ja, Toen ik... heb ik ook voor het eerst bourbon gedronken... Dat ik nu net ook zat te drinken. Beter dan shampoo. Um, nee, maar Absoluut. ik zat dan even te denken van... maar wat als jij dan doodgaat en dit nummer wordt gedraaid... en zij zit daar in die bank? Uh, zij is altijd vast van plan eerder dood te gaan dan ik. Maar uh, we zullen zien hoe het loopt. Um, nou, jouw toekomstdromen kan ik niet uh, ontlokken. Maar uh, wat doet de hoofdredacteur op een zaterdagnacht? <laughs> Slapen. Echt waar? Nou ja, jezus. Ik uh, uh, moet nu al van 12 tot 1 met jou een radio-interview doen. En daarna, ja, maar ik weet daarna dat je hard, hard werk werkt en dat je ook tot diep in de nacht werkt... en dat je ook s'nachts mailtjes stuurt en zo. Nou, ik ga... Je bent dag en nacht beschikbaar voor de krant. Ja, ik ga zo naar huis en ik, ik heb alweer... Uh, het overzicht gekregen van wat we maandag gaan doen. En daar moeten we ook alweer even en, naar kijken. En? Wat wordt de klapper van maandag? Nou, dat, uh, dat moet ik nog even geheim houden. Waarom? Omdat ik het nog niet weet. Nee, maar ik weet wel een paar een dingen die we gaan de, doen. voor de luisteraar. Maar, uh, nou, we, we, we hebben een correspondent die uh, in Gaza en Israël... daar zal het misschien uh, grotendeels over gaan... En, uh, we hebben ook nog andere mooie dingen, maar... Uh, ja, maar je, moet ga... je kan nu nog mensen echt aansporen om maandag dan de Volkskrant nee, te lezen. Ja, laat het een mooie verrassing blijven. Maar goed, ik ga daar uh, naar kijken en uh, misschien nog even ontspannen. Ik wil ook nog wel eens een, een flesje whisky zien waar geen shampoo in zit. En daar kan je beter thuis voor zijn. Denk. Maar maandag wordt het een positieve krant? <lacht> Heb je geleerd van wat er vandaag in de krant stond? <lacht> nou, Patrick... Uh... Uh, mensen die hebben gepoogd in het verleden een, een goed nieuwskrant te maken... die zijn echt uh, hopeloos mislukt. Want dat uh, zeg de niet. krant moet altijd eerlijk zijn. En dan zijn heb, dan en dan moet heb alle je Kalshoven Kalshove niet goed gelezen. Nee, maar Kalshove, ik ben heel blij met Kalshoven. Ga, we gaan ook door op hoe we uit de crisis komen. Dat, dat vind het een heel uh, inspirerend artikel. Ik zal hem... Dat vandaag in de krant stond. En, uh... Ik hou je in de gaten, Philippe. We gaan ermee door. Maar ik wou jou buitengewoon bedanken voor dit uh, nachtelijke gesprek. En nogmaals mijn excuses van de shampoo. Het is, uh, ik, ik gun jou de beste whisky. Ja, nee, inmiddels is het al met die bourbon heel goed weggespoeld. Dus, de Philippe Remarque, de hoofddirecteur van de Volkskrant was in De Overnachting. En zometeen De Wereld van Filemon. en <middels>